Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht vanwege de sneeuw opnieuw een drukke ochtendspit. Het heeft in bijna het hele land gesneeuwd en er is gestrooid, maar er was gisteravond en vannacht te weinig verkeer op de weg om het zout op de wegen goed in te rijden. De NS rijdt vanwege het weer ook vandaag met een aangepaste dienstregeling.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 De uitslag in Nedersaksen is een nederlaag voor Merkel. Die regeert in Berlijn met een coalitie van CDU en FDP. Maar op deelstaatniveau zijn er straks nog maar drie van zulke de coalities. De dienstplicht in Oostenrijk blijft bestaan. In een referendum stemden bijna 60 van de deelnemers tegen de komst van een beroepsleger. De opkomst bij het referendum was 49 procent, ruim boven de verwachting.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 Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de Nacht van het goede Leven met Adeline. Nog een keer? Nog een keer? Oh, dat hebben ze niet gedaan. Met waar ze dus in Groningen zijn. No, is eigenlijk niet waar. Het is in het. Uh, uh... God, nou weet ik niet meer hoe het heet. Maar het is daar op de grens van Drenthe en Groningen. Want daar komt Bert Hadders vandaan en uh, de Nozems. En de Nozems komen zowel uit Friesland als uit Groningen als uit Drenthe. Die waren vorige week de gast. Um, trouwens, laatste uur, uh, het einde van het vorige uur draaide ik uh, Etta James. Hè? Oh, zondag, precies een jaar geleden dat ze overleden is. Ze werd 73. Een van mijn heldinnen. Heerlijk. Uh, u krijgt een extraatje, omdat uh, Basma die dus... Uh, ja, die mocht ik thuis laten. Want die, dat redde hij niet met die sneeuw. Ik was al niet eens op tijd. Goed. Een, een hoorspel van de uh, Passant. Nou goed, het, u hoort het allemaal. Het wordt, wordt ingeleid en uitgeleid. Een koopje heet het. En dan nu weer eens uw aandacht voor een miniatuurtje van de beroemde Franse auteur de Passant. Waartoe een weddenschap tussen twee mannen kan leiden, hoort u in de volgende vertelling. die in opdracht van de aanval gedramatiseerd werd. door de Vlaamse auteur. Frans Kusters. Een kopje. Een hoorspel naar een verhaal van Guy de Maupassant, bewerkt door Frans Keusters. Regie, Hero Muller. Dames en heren, de heren van het Hof van Narcissen voor het arrondissement seine Inferieur. beschuldigd oh, ja. <sklacht> te binnenkomen. Stiltje alsjeblieft, Stilte. Stilte. <tik> Stilte. Stiltje, ik laat de zaal ontruimen. Wil je er staan? Eerste beschuldigde, bent u Gisère Isidore Brumand, Woonacht in cacheville la van beroep Farkensfokker? Ja, meneer de president. U bent de wettige echtgenoot van het slachtoffer? Uh, dat is mijn wijf, ja. Mevrouw, uh, vrouw Brumand? Uh, ja, ja, dat zeg ik, meneer de president. Tweede beschuldigde, u bent... Dat ben ik, meneer de president. Uh, uh, uh. <laughs> ik verzoek u te antwoorden wanneer ik het u vraag. U bent Prosper Napoleon, connu, woonacht in crypto van beroep Courbas. Waarom antwoordt u niet connu? Nou, u hebt er net gezegd, meneer de president, dat ik moest wachten tot u zou zeggen dat ik mocht antwoorden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Stilte, stilte. Ja. Bent u Prosper Napoleon connu of niet? Ja, meneer de president, al sinds mijn geboorte. <lacht> maar nu, u bent hier in de rechtszaal en niet in uw kroeg. Nee, dat is zo, meneer de president. Beklaarde. U wordt beschuldigd van poging tot moord... door verdrinking... Van madame Brumont. Wettige echtgenote van eerste bekladen. Ja, maar dat is niet waar, meneer de president. Wat, Wat is niet waar, Brumont. Nou, dat van die poging van nee. Kijk, meneer de president. Nee. Oh, nu en ik. We, we, we ja, hebben ja. nog nooit zo, meneer de president. Straks, Brumont, straks. Ja. De beschuldigden kunnen gaan zitten. Ja, maar, ja. Nou. Zitten. Wil het slachtoffer madame Brumont in de getuigenband plaatsnemen? U bent madame Bruman, wettige echtgenote van Eerste beschuldigde. Ja. Meneer de president? Ja. U moet meneer de president zeggen. Ja, meneer de president, zegt u dan. Ja. Ja. Goed, ja, maar goed. Vertel eens, madame Brumant, hoe is het gegaan? De twee beschuldigden kwamen dus bij u thuis... ...en gooide u in een tom vol water. Ja, maar dit niet alleen. Ze duwden me nog onder ook. Koppie onder de smeerlappen. Rustig. Nee, nee, nee. rustig. Rustig, madame Ruman, rustig. Vertelt u ons sinds in de kleinste bijzonderheden... ...hoe het gegaan is. U zat dus thuis. Ik zat boontjes te dop. Ja, juist, ja, ja. Nou, en toen? Nou, toen kwamen die twee binnen... Ik zag onmiddellijk dat er, dat er iets niet plaats was. Ze trokken allebei zo'n boeventronie. Ah, ja. Ik weet dat ze geen van mij deugen. En als ze dan nog oh. samen zijn, dan vertrouw ik het al helemaal niet. Maar nou, ik zat nu eens nog altijd boontjes te droppen. En ik zag ze van opzij naar mij gluren. Met van die valse, gele oogjes. Vooral connu. Eh? Maar die is dan ook scheel. Ik ben niet scheel! Met zijn schele zijn otter. En ik ben ook geen otter. Bij daar, Cornu, iedereen kan zien dat u een kleine uh, oogafwijking hebt, ja. nou, uh, uh, Gaat u verder, mevrouw Brumand? Uh, nou, Cornu zat me dus met zijn schele otteroogjes ja, aan is, te kijken. Uh, uh, uh, dat is, uh, uh, en ik dacht uh, bij mezelf, ik moet oppassen. Brumand, die vent van mij, die daar zit, die uh, haalde een fles wijn uit de kast... En met z'n tweeën begonnen ze te drinken. Ondertussen bleven ze mij maar vals aankijken. En ik vroeg wat ze wilden, maar ze gaven geen antwoord. Ik was zat, meneer de president. We, we, we waren allebei zat, meneer de president. Ja, ja, ja. ja allebei. allebei. En zo zat dat we nog amper op onze benen konden staan. Ja, precies. Ja. Dus, nou, dat, maar ja, dat kan natuurlijk de beste overkomen, meneer de president. Ja, ja. Gaat u verder met uw verkeer, madame Brumans? Fijn. Nou, opeens zei Brumant, die man van mij die daar zit... Ja, we weten dat dat uw man is en dat die daar zit, madame. Gaat u verder. Nou, Brumont zei dus, wil je vijftig stuiver verdienen? Ik zei direct, ja, ik ben niet gek. Vijftig stuiven groeien mensen niet op de rug. Toen zei Brumant, momentje, en wachtelde naar buiten. Ik bleef alleen achter met Canu, en die zat me maar naar mij te loeren. Alsof die me aan het uitkleden was... Met van die hete oogjes, u en, uh, kent dat wel. Nou, ik ken dat niet, dan Bruman. maar dat doet ook niets ter zaken. Gaat u verder. Uh, nou, toen kwam Bruman terug met die grote lege ton die onder onze regenpijp staat. En ik dacht nog, wat moet hij nou met die ton? Dus ik vroeg het hem. Geen vragen, zei hij. Als je vijftig stuiver wil verdienen, vul dan die ton. Dat heb ik maar gedaan. Een uur lang ben ik daarmee bezig geweest. De Twee emmers van de poep naar, naar de tonnen terug. Nou, ik was bek af. En ondertussen zaten die smeerlappen maar te zuipen. De ene na de ander. Maar het was snikheet, ja. meneer de president. Vraag maar ja, het kort nu, ja, ja, Het zweet droop van het lichaam, meneer de president. En we waren niet eens in het werk. We deden helemaal niks. We zaten gewoon. Ja, te drinken. Ja, meneer de president. Kunt u nagaan hoe warm het was. Ja, en toch liet u die arme vrouw dat zware werk doen. Nou ja. Een uur lang. Die worden de hitte. Ja, ze konden ook vijftig stuivers verdienen, ja. meneer de president. Ja, het is al goed. U hebt het woord, madame Brumant. Fijn. Nou, toen ik ermee klaar was, toen vroeg ik mijn vijftig stuivers. En Cornu gaf ze mij, niet Brumant. Ik was een beetje verrast. Ik, ik dacht dat Brumant mij zou betalen. Omdat hij mij gevraagd had de ton te vullen. Maar nee, het was Cornu die mij betaalde. Nou ja, geld is geld. Al met al was het beter dat Konu mij betaalde in plaats van Brumant. Want Brumant is mijn man en die zit daar. Ja, die... dat weet je wel. Dat weet je wel. Nou, dat brengt me toch niet voortdurend. Ik kan wel zeggen dat het beter was dat Konu mij het geld gaf. Want als Brumant mij betaalde, dan betaalde ik zogezegd mezelf. Begrijp u? Want we zijn getrouwd. Ja, ik begrijp het. Enfin, toen vroeg Brumant of ik nog steeds 50 stuiver wou verdienen. En ik zei onmiddellijk, ja... Want een mens krijgt niet elke dag zulke cadeautjes. Kleed je dan uit, zei Kleed je dan uit. Nou, ik schoon. Dan kun je toch wel indenken. Ik ben een fatsoenlijke vrouw. Ik heb er nog nooit uitgeknoot voor een andere man. Dat begrijp ik, madame. Wat wilt u daarmee zeggen? Uh, uh, uh, niets, madame. Omdat ik klein en mager ben. Wil dat toch niet zeggen dat andere mannen... Nee, madame. Dat, zo bedoelde ik het ook niet. Maar laat ons even bij de feiten blijven. Ja. Uw man vroeg... Of u zich uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, van uw kleren wilde ontdoen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Twee keer zelfs. Juist, ja. Twee keer heeft hij het gevraagd. Ik wou het eerst niet doen, tuurlijk. Maar toen dacht ik aan die vijftig stuiven. En bovendien had ik het warm, hoor. Ik zweette van al het gejauw met die immers, begrijp je wel? Ik dacht al die kleren aan, het is toch te warm met dit weer. Dus uh, ik kleedde me uit. Mijn mutsje... Mijn jak, mijn rokken, mijn hemd, mijn laarzen. Toen stond ik daar bijna net zoals Eva. Ik had alleen nog mijn sokken aan. En die ik mijn sokken ook. Ik kon nu zeggen: nee, hou je sokken maar aan. Ja, dat is juist, meneer de president. Ze mochten sokken aanhouden. Nou, daarom kunt u toch wel zien dat we nog niet zo slecht zijn, hè? Wat zeg jij, nu al. Ja, ja, we zijn goede kerels, meneer nou. de president. We oh. hebben harten van goud, echt ja. Harten van goud? Ja. Hé, ja. wat zijn we niet het weten? Stilte, stilte! Beklaarde, ik wil niet dat u de getuige tegen slachtoffer nog eenmaal onderbreekt. Begrepen? Ja, meneer de president. Ja, meneer de president. Gaat u verder, madame Brumant. Ik stond daar dus zoals moeder Natuur mij geschapen heeft, met mijn sokken aan. Ik vroeg me af wat er nou verder ging gebeuren. En opeens hoorde ik Brumant tegen Connu zeggen: Ben je klaar? En Connu knikte. En toen sprongen ze op. En toen pakten ze me vast: Brumant bij mijn hoofd en Connu bij mijn voeten. Zoals je een laken vasthoudt als je dat uit wil wringen. En ik begon te schreeuwen, en ik begrijp je wel. Brumman riep, hou je bek, en zeug. En toen gebeurde het. Ze stelden me hoog in de lucht. En ze gooiden me in de ton met water. Het was alsof mijn bloed ophield met stromen. Ik werd koud tot op mijn botten. En toen hoorde ik Brumman vragen, is dat alles? Ik kon nu niet antwoorden, dat is alles. En toen zei Brumman weer, de hoofd zit niet onder water. Dat maakt een verschil. Waarop kon u? Be begon te lachen en ze zei, stop die komt er ook maar in. En dat deed hij, Brummel. En legde ze twee handen op mijn hoofd ah, ja, en leegde nee. me helemaal onder. Ik dacht dat ik verzoop. Het water liep in mijn neus en ik zag het hemelse paradijs af voor mijn ogen. En toen werden ze bang, denk ik, want ze trokken me er weer uit. Klet aan, skelet, zei Brummel, tegen mij. Ze bloedt eigen vrouw. Ik dacht bij mezelf, ik, ik blijf niet langer bij die moordenaars. Straks beginnen ze misschien opnieuw en, en, en dan verzuipen ze me helemaal. Ik ben naar buiten geholpen en ik heb het op een loper gezet. In de staat zoals u was. Wat dacht u dan? Dat ik me eerst nog in aankleden? Ik ze het, het alles niet nog eens geven. Gelukkig gaat u in uw sokken nog aan. Dat ja, dacht ik ook toen ik naar meneer pastoor liep. Ze zouden nooit kunnen zeggen dat ik helemaal... Ja. Nou, even. Meneer pastoor leende me de rok van zijn huishuister, omdat hij zag in wat voor staat ik was, hè? Nou, samen zijn we naar Maître Chico gegaan, dat is de veldwachter. En met ons drieën zijn we naar de politie in Krikentook gestapt. En met de politie erbij zijn we naar mijn huis teruggegaan. En toen vonden we Brumand en Connu op de grond. Ze waren aan het vechten. Brumand brulde: lachwaard, er is minstens een kubieke meter uitgegaan. En Conu die, die schreeuwde, ben je gek, uit een halve vierkante meter. En ze bleven maar op elkaar slaan. En toen heeft de politie ze gearresteerd, dus. En die heeft ze meegenomen. Dat is alles wat ik te vertellen heb. Dank u, mevrouw. U kunt weer in de zaal plaatsnemen. Ja, fijn. u. Beklaarde de Cornu. Ja, ja. Wilt u naar de getuigenbank gaan? Oh. Ja, zit u wel. Ja, ja. Uh, u schijnt de aanstichter te zijn tot deze weerzinwekkende daad. Uh, Wat hebt u ter verdediging aan te voeren? Uh, uh, nou ja, ik, ik, ik was dronken, meneer de president. Ja, dat weet je wel. Ja, kijk meneer de president, het was die morgen al behoorlijk warm en het zag ernaar uit dat het een sneekhete dag zou worden. Dat weten we ook al, ja. al nu, maar nu ter zaak, alsjeblieft, de, nou ja, de, de dan... feiten. Ja. Uh, nou, eens kijken, het moet ongeveer negen uur geweest zijn toen Brumand bij mij kwam, he, in het café. En die bestelde twee borrels en zei die één is voor jou, Cornu. Op, nou ja, kijk, <tiedacht> zoiets laat ik me natuurlijk geen tweede keer zeggen, meneer de president. Maar <tiedacht> ik ging dus bij hem zitten en dan dronk die borrel op. Ja, uit beleefdheid bood ik hem daarna ook een glaasje aan, want ja zo ben ik nog eenmaal, hè. Nou, nadien beantwoordde hij mijn beleefdheid met een nieuwe beleefdheid. En daarna was het in mijn beurt om beleefd te zijn. En ze gingen we door tot diep in de middag. Totdat we allebei dus ja, dronken waren meneer de president. Maar opeens begint die met te huilen meneer de president. Nou, daar kan ik helemaal niet tegen. Een man die huilt, ja dat... moet ik het zeggen, dat krijg ik zelf... Ja, de tranen van in mijn keel, Een gevoelige ziel. Ja, nou, inderdaad, wat u zegt, meneer de president, gevoelige ziel. Ja, ja dat uh, is het dus eigenlijk. Afijn, ik vroeg hem dus wat er aan de hand was. En uh, Brumon die stotterde, en ik kon er bijna niet horen wat hij zei, maar die stotterde dus uiteindelijk, ik moet donderdag duizend franken hebben. Ja, ik wist niet wat ik daarmee moest doen, hè? Kijk, meneer de president, ik ben zakenman... En dan moet men oppassen als het om geld gaat. Hé, zo is het toch. En toen zei Bruma in ineen, ik verkoop je, mijn vrouw. En zo? Goed, ja, voor woord, meneer de president. Is dat waar, Bruman? Uh, ja. ja, meneer de president. Ja, kon ik? Het? Ja, uh, oh ja. Nou, uh, toen hij zei dat hij zijn vrouw wou verkopen, toen moest ik wel even slikken. Ziet u, ik, uh, ik kende het mens en uh, geef toe... Uh, ja, uh, het is een scharminkel, hè. Uh, lelijk, uh, mager, uh, klein, sloom. Sloom? Um! <tijnen Mullen> ja, sloom, ja, sloom. Tete, <tijnen> tete. Ja, S -s -s ja. Maar, ja, sloom dus, hè. Maar ja, kijk, ik was dronken, meneer de president. En ik ben al zo lang weduwnaar. Ja, daarom wond het me toch wel een beetje op, hè. Kijk, van een vrouw. Is nou eenmaal een vrouw, hoe lelijk ze ook is. Het blijft uiteindelijk toch, uh... ja, een vrouw, hè, een vrouw. Meneer de president, als u begrijpt wat ik bedoel, dus, hè, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh... Uh, ik zei dus tegen Broeman, goed, maar voor hoeveel verkoop je er? Nou, Bruiman dacht na. Ja, voorsoeperen na. dat nadenken kan noemen, want hij was zo dronken als een aap, meneer de president. Maar goed, de zaken. Hij keek naar zijn borrel. En zei tegen mij, ik verkoop het per kubieke meter. Nou, dat vond ik een heel goed idee, meneer de president, omdat ik gewend ben per kubieke meter te werken. Ik ben namelijk ook handelaar in wijnen en die worden ook per kubieke meter gekocht en verkocht. Maar er was natuurlijk nog meer waarom ik het een prachtig idee vond. Omdat ze mager en klein is, dacht u dat ze weinig volume zou innemen. Ja, nou, u slaat de spijker volledig op de kop, meneer de president, dat was het. Maar goed, wij moesten het alleen nog eens worden over de prijs. En ik vroeg dus, Brouwman, hoeveel vraag je voor de per kubieke meter? 2000 franken, zegt hij. Yes. Maar dat vond ik te veel. Wat denkt u, meneer de president, zei dat wijfie daar, zoals het daar zit, 2000 frank per kubieke meter? Dat is het toch niet waar, Ik nee. heb niet de intentie haar te kopen, kan Nee, natuurlijk niet. U bent beter gewend, hè? Ja. Ja, Stilte! Ja, ja, Stilte! Ja, ja, ja, kan u nog ja. eenmaal zulke opmerkingen. en ik zal mijn genoodzaakt zien maatregelen te nemen? Dat ja, neemt u mij niet kwalijk, meneer de president. Ik is natuurlijk niet mijn bedoeling om... De feiten, kan u? Ja, de feiten, jawel, meneer de president. Goed, ik zei dus tegen Brumman, 1500 en geen frank meer. Nou, daar ging hij mee akkoord. Verkocht, zei hij. Nou, toen hebben we er natuurlijk nog eentje gedronken op de koop, want ja, zo hoort dat, hè. Men drinkt op de koop. En daarna zijn we dus op weg gegaan, arm in arm. Men moet elkaar ondersteunen in het leven, nietwaar, meneer de president? Goed, stilte. Ja, stilte. Stilte, stilte. Goed, wij op weg. En onderweg vroeg ik hem hoe die dat eigenlijk aan wilde leggen met het volume van zijn vrouw te weten te komen. Nou, zegt hij, dat is heel simpel. Wij vullen een ton, zo'n regenton, tot aan de rand met water. En dan stoppen we het mensie erin. En het water dat eruit loopt, dat is haar volume. Nou, dat was nog niet eens zo slecht bedacht. Maar ik had nog een vraag. Hoe hij te weten dacht te komen hoeveel water er uitgelopen is. Maar dat is toch ook heel simpel, zegt hij. Wij vullen die ton daarna bij tot ze weer vol is... En aan het aantal emmertjes dat we erbij hebben gegoten... weten wij wat haar volume ja, is. Ja, nou, ik ja, ja, ja, meneer de ja, president. Ongelooflijk. Want al is die buurman in een varkensfokker... kijk, dom is hij niet. En het werkt daar wel bovenin, hè. Maar goed. Arm in arm zijn we toen naar zijn huis gegaan. En eraan gekomen. Ja, nou, verder de rest weet u, hè. Ik wil er even wel nog wel op wijzen, meneer de president... dat ze de sokken aan mag houden... En dat het in mijn nadeel werkt. Ja, dat is inderdaad edelmoedig van u. Uh, dank u, meneer de president. Kijk, dat is natuurlijk mijn aard, ziet u. Ik wil nooit het onderste uit de kap. Het is goed, Corny. Dank u wel, meneer de president. Geen dank, Corny. Graag gedaan, meneer de president. Vertel eens wat er gebeurd is nadat u madame Brumand in de ton gestopt had. Ja, die ging op te lopen, meneer de president. Ik zeg nog tegen Brumand, ze gaat er doen. Kijk, daar gaat ze. Zet die laat maar lopen. Maakt niet uit. Ze moet toch vanavond weer thuiskomen om te slapen. Ik regel dat wel voor je. Ik denk, nou ja, hij zal dat wel weten. Hè? Maar goed, toen zijn we dat water gaan meten. En we kwamen nog niet aan een vol emmertje, meneer de president. Ik schoot in een lach. En die bruma, die werd kwaad, meneer de president. Kwaad woedend werd. dat kan niet, dat kan niet. Schijnen we er, klopt helemaal niks. Maar... En ik wou lachen, meneer de president. Ik kwam niet meer bij. Ik moest mijn buik vasthouden van het lachen. En u had het gezicht eens dus moeten zien van die bruma. Die werd met een minuut kwaaien. En in eind geeft u me zo een stomp, dat ik geef hem er een terug. Ja, allemaal uit beleefdheid. Nee, zo. Ja, nou, net als met die borrels. Oh, nee, nee, nee, nee, meneer de president, ik werd natuurlijk kwaad, omdat hij mij een stomp gaf. Dus gaf ik hem weer een stomp, en zo bleven ja, wij stomp. Ja, dat is blijkbaar raar. Ja. Eh, ja, ja, ja. Nou ja, en toen kwamen de gendarmes, en die namen ons mee naar het cachot, hè. Uh, ja, meneer de president, ik eis schadevergoeding, meneer de president. Ja, dan zal het Hof straks over oordelen. Goed, van u. meneer de president. Ja, u kunt nu gaan zitten. Uh, uh. Oei man, uh. wilt u opstaan? <kijen> Hebt u nog iets aan de getuigenis van uw cornet toe te voegen? Nee, meneer de president, het is gegaan zoals ik kort nu gezegd heb. Ja, ja, ja, ja. Ik was dronken, meneer de president, en ik had geld nodig. Ja, dat weet ik wel, meneer u kunt gaan zitten. Dan trekt het hof zich nu terug om zich over de strafmaat te beraden. Dames en heren, de beraadslaging van het hof is ten einde. Rummel en Cornu. Dat weet ik, meneer de president. Oh, pardon. Ga u opstaan? De rechtbank van Assise van het arrondissement Seine Inférieur verklaart u niet schuldig aan de u ten laste gelerde feiten. Stilte! Stilte! Dat betekent dat u beide vrijgesproken bent. Ik wil even wel nog enkele zaken opmaken. Ja. Bruman, laat deze geschiedenis voor u een les zijn. Een vrouw is geen varken dat men verkoopt. Ook al zijn er verzachtende omstandigheden die de verkoop aanlochelijk maken. Hebt <lacht> u dat begrepen, Bruman? Ja, ja, meneer de president, ik zal er nooit meer verkopen. <lacht> kan u. Ja, laat ja. deze geschiedenis voor u ook een les zijn. Begeer nooit iemand anders goed. Nee. Ook niet zijn vrouw. Ja. Nee, maar ik was dronken, meneer de president. Ja. Anders had ik toch nooit... Ja, ook... Ik bedoel, kijk je nou zelf eens, meneer de president. Ik zou er nog niet voor niks willen hebben. Ja. U hebt geluisterd naar Een Koopje, een hoorspel naar een verhaal van Guillaume Passant in de bewerking van Frans Keusters. Herbert Hoeks speelde de rechter, Henk Uterwijk was Bruman. Ben Holsman, Cornu en u hoorde het die heiting als Madame Bruman. Technische realisatie Martin Schuurmans, Henk van der Steeg en Judith Schoerenberg. De regie had Hiro Muller. Nou, was dat best leuk? Nou, dat had ik, was een extraatje, hè, met uh, oorspel op herhaling. En met dank aan de AVO natuurlijk. We gaan het een mysterie van Emily spelen. Jan Hemaus heeft een mooie tekst geschreven... en u moet raden over wie of wat het gaat. Dat is ingedeeld in drie fragmenten. En uh, als u het na het eerste fragment al wint, weet... wint dus ook... dan uh, krijgt u uh, iets leuks... Ik weet niet wat. Dat, dat, dat hangt helemaal aan Joker Verhoog af. Hè? De, de, de, de secretaresse van de KRO Radio. En na het tweede fragment krijgt u ook wat. En na het derde fragment ook wat. Knijpkatten zijn namelijk op. Maar ik krijg boekje van uh, Charles van den Broek. En uh, misschien is er nog een leuke pen bij, weet ik veel. Ah, het doet er ook niet toe. Het gaat erom dat je leuk even te spreken met elkaar als je belt. Vers bloed is altijd welkom. Maar eh, je hebt die vaste bellers. Nou ja, dat moet er maar ik moet er ook nog eens iets over bedenken. Hè? Dus een keer een weekje niet en een weekje wel. Of... Maakt me nu vanavond niet uit of vannacht. Uh, ik zou zeggen, geef dat bedje beetje maar, Anne. Dan ga ik een uh, tekst lezen. Bril. Krijg je dat? Oh ja, mijn hoofd. Het woord waarmee hun activiteiten worden aangeduid... is minstens zo lelijk als hun verschijningsvorm. Ze letten er goed op, op die verschijning dus. Soms benutten ze hun nou eenmaal eh, door genetische bepaalde factoren... wat opvallende gezicht als handelsmerk. En soms helpen ze de natuur een handje hm, door een vreemd kapsel... strakke scheiding in het haar op een rare plek... of soms gebruiken ze antiquarische accessoires... alsof het iets van alle dag is. En de pakken van deze jongens. Ja, want zijn ze wat altijd jongens. Daar is ook wat mee. Acteurs zijn ze. Semi-permanent op het verkeerde podium. Verkeerd. Daar houden ze van. Nou, 0800 1121 als je denkt te weten. En de muziek nu? Ik las in NRC dat, uh, dat deze jongen de grote belofte van 2013 is. Jaco Gardner, 24 uit Horen. Hij speelt keyboard in Lola Kite. Die hebben we hier ook te gast gehad, maar toen zat hij er niet bij, hoor. Uh, nou goed, hij komt met een eigen album. Komt wereldwijd uit. Nou, Dat vind ik ook wel een prestatie. En uh, hier is de single Clear the Air... En heeft Jacco op de drums na helemaal zelf ingespeeld? Dus je hoort klavensymbol, klokkenspel, speelgoed, piano, elektrische gitaar, akoestische gitaar en melotron. <totstuken> en ik kijken elkaar aan, maar wij zijn van dezelfde generatie. We hebben zoiets van, nou ja, mooi. En Vincent is wat jonger, die zegt, ja, vind wel goed. Ben, wat vind jij van dit nummer? Nou, ik, ik heb door de telefoon geluisterd en ja? ik hoorde. Een hele hoop ruis, eigenlijk. Oh. Ik heb, ik heb weinig dat nummer meegekregen. Ja, nee, dan kan je het niet beoordelen. Nee, goed. Nou, goed. Uh, is altijd, iemand die in de hoogte wordt gestoken, dat is altijd een beetje gevaarlijk. Want dan ga je heel kritisch luisteren en dan denk je... Wow. Terwijl Als je helemaal niks over die jongen wist, denk je van... Nou, oh, aardig nummer. Ben, hoe is het met je? Ja, goed, goed. Heb je iets leuks gedaan vandaag? Ik heb, vandaag? Uh, ik heb uh, voetbal gekeken. Op de nou, televisie dan. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. W werd, het, werd het dan gevoetbald in die sneeuw? Ja, ja, er werd gewoon er werd gewoon gevoetbald, ja. Dus, uh, zelfs in, het was in Groningen, ik ben voor FC Utrecht. Ja. En ze speelden in Groningen en het veld was schoon. Oh. En Utrecht heeft gewonnen. Oh, nou fijn dus voor jou. Werd, uh, <laughs> ja, dat was voor mij wel leuk. Ja. Nee, want ik, ik reed vandaag uh, bij Amsterdam uh, langs het voetbalvelden en die waren helemaal wit. Die wij dus helemaal niet gespeeld. Nee, nee, nee. Dat is, eh, nou, ik denk dat ze daar veldverwarming hebben of iets, hoor. Dat, oh, ja. Ze zijn gewoon onder, onder dat gras hebben ze verwarming, echt waar? Z bestaat dat? Ja. Oh. Ja, dat ligt daar, hoor. Dat, eh, anders is het keihard ook, hè. Dan is het helemaal niet te doen. Eh. Nee, oké. Okay. Nou, het lijkt mij heel gezond om het gewoon een tijdje niet te doen in de winter. Gewoon oh, lekker binnen blijven. Nou ja, oké, okay, whatever. Ah oh goed, je hebt voetbal gezien. En uh, wie de, of wat denk je dat het is? Uh, nou, ik dacht aan uh, ja, een soort uh, moslimterroristen. En waarom dacht je dat? Omdat jij het had over uh, hele, hele oude kleding. En over uh, genetisch uh, iets met gezicht. Dus toen dacht ik, die mensen hebben altijd van die hele grote baarden. <lacht> en rare kapsels. En ja. rare kleding. Vandaar, dat oh. ik dat dacht. <lacht> oké, okay, oké. Okay. Nou, het is, als je weet wat het wel is, dan is dat wel heel grappig dat je dit nu bedenkt. Maar ik moet je helaas teleurstellen, Ben. Het is helemaal ja. fout. Dus okay. ik zou zeggen, blijf ja. luisteren. Als je nou dadelijk naar de tweede ding nog uh, denkt, ik weet het nu wel... dan bel je gewoon nog een keer, hè? Ja, ja, dat doe ik zeker. Oké. Okay. Ik hey. ga luisteren. Goedenacht, hè. Doeg. Ja, jij ook. Hoi. Hier komt het tweede fragment. Als ze even niks te doen hebben... Tja, de crisis is al om aanwezig... dan zijn ze nooit te beroerd om ergens aan te schuiven... om iets uit te leggen hoe het zit en hoe het moet. Zich uh, zeer, zeer bewust van het toch echt wel wat... Hitleriaanse snorretje of de losjes bungelende Rolex... worden lange monologen gehouden... die nooit het antwoord zijn op een vraag. Exposure, daar gaat het om. Ik ben er, ik doe een beetje raar... en ik ben altijd beschikbaar voor mensen die ook een beetje raar zijn of hebben gedaan. <laughs> mijn moraal is even dubbel als die van mijn klantjes. Alles blijft onder ons, zal ik het hele volk vertellen op de tv. Dat kan toch niet? Jawel hoor, dat kan best. 0800 112. en als je denkt te weten... We gaan weer luisteren. Uh, even kijken. Oh ja, Sol van uh, Nederlandse Bodem... Uh, Stefan Morrison, zo, zing zo zong hij dit lied bij uh, de collega's van 538. Yeah. Dat hadden we wel afgemogen, maar dat is dus, ik zei het eerlijk, het komt van... Uh, ik vond het op Facebook, ik vond het eigenlijk wel grappig. Maar het was dus van uh, 5 538, daar waren de opnames van. Uh, aan de telefoon, Jenny. Goedendag Jenny, hoe is het? Hoe is het? Hoe is het met jou? Het wel. Ja, gaat een beetje? Ja hoor. Oké, en hoe ga jij met die kou om, daar in dat uh, terneuzen van jou? We wonen niet meer in Terneuzen. Nee? Nee, we wonen al nou in, in Vlaanderen. In Sneeuw? Wat is dat dan? Oh. Sneeuwsvlaanderen. In Vlaanderen. In Vlaanderen. <laughs> Oké. Okay. Is, is bij jullie veel gevallen? Oh, verschrikkelijk. Ja? Maar ik heb het maar twee keer gezien. Wat bedoel je? Wat twee keer gezien? Ik ga niet naar buiten met dit weer. Nee, het is toch gewoon te koud, ja. Dat lijkt me ook voor jou ja, helemaal. vraag om problemen. Ja, het is vragen om problemen. Nou, ik was hier ook bijna te laat. Nou, ik was hier te laat zelfs op de uitzending. Ik heb er een uur genomen voor Amsterdam. Uh, heel veel. Heb met de taxi, hè? Nee, ik ben niet met de taxi, met mijn eigen auto. Lekker hierheen geglibberd. Oh oh, ik dacht je met de taxi was. Nee, dat kan de Karo helemaal niet betalen. Is... Oké. Okay. Goed. Moeten er moeten dus nog meer leden komen. Met die tientjes komt het wel goed. Ja, er moeten meer tientjes leden komen. Ja, mensen, word lid van de KRL. Um... Ja, dat moeten ze wel vaker zeggen. Hè? Oh, dat moeten we vaker zeggen. Oké. Okay. Uh, Jenny, um, ja? heb je vandaag nog iets bijzonders gedaan? Uh, heb ik vandaag nog iets bijzonders? Ja, ik heb op een, de laptop gezeten. Oh. <laughs> heb je daar ja, iets bijzonders? ik nu weer op. Ja, maar heb je iets bijzonders gedaan op die laptop? Ja, ik ben nu bezig om ori ori oriëntaalse dingen te bestellen. W wat voor dingen? Uh, Kroepoek en sausjes en... Oké. Okay. Oh, je bent wel iemand die echt heel veel uh, koopt via internet? Tegenwoordig wel. Ik ja. vind het wel makkelijk. Nou, ik je... ben die winkel tegengekomen. Ja. En die bezorgen het thuis. Dus een... Dat is wel te gek, ja mens. Ja, precies. En jij bent natuurlijk ook niet zo goed op meer op dit moment, dus dan is het wel handig. Ja, het is echt heel, een hele uitkomst, want uh, deze mensen zitten over uh, bij de rivieren in de buurt. Ja? Een uh, uh, Chinese agent is er niet meer. Dus ja, dit is een uitkomst. Oké, okay, nou hartstikke goed. Uh, lieve Jenny, uh, uh, wie denk jij dat het is? Of wat? Wie of wat? Gothic. Gothic. Uh, leg eens uit, waarom denk je dat? Rare kleren, raar haar. Ja. Verspelend, deftig, met van die glimmende dingen. Ja. Nou, gothics met Rolex'en om, die, die ken ik niet. Ja, ik ken ze ook niet, maar in, uh, ik zie ze wel niet. Ja. Volgens mij, hoe, hoe, hoe ex exclusiever je bent, hoe leuker. Ja, dat is... Nou, ik vind het wel grappig gevonden, maar, lieve Jenny, het is helemaal fout. Ah. Nou, blijf luisteren. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, hou je, hou je taai en uh, blijf ja, lekker jij binnen. Ik voorzichtig naar huis. Ja, hè? inderdaad. Het uh, gaat nog, zo, uh, nog langzamer rijden dan ik heen gereden heb. Het okay. kan beter met de fiets komen. Nou, dat vind ik wel. Nou, ik weet het niet hoor. Ik heb ook gefietst in Amsterdam en ik ging echt twee keer bijna op mijn bek. Dag okay. lieve Jenny, ik ga naar de volgende. Oké, okay, Doei. Doeg. Uh, Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen Martijn, waar zit jij? Ik zit nu voorbij Valken Ik ben onderweg van Helmond naar het Belgische Lommel. Want ik moet deze keer om 4 uur ochtends vertrekken. En daar heb ik echt de pest over in. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. hè. Wat moet je doen dan? Heb je, zit je op een vrachtwagen of wat? Ja, ik moet, uh, om 4 uur stap ik in de vrachtwagen. Ik zit nu in mijn eigen auto. Ja. In mijn Luxe auto. En dan om 4 uur stap ik in de vrachtwagen. En dan heb ik een rit naar Duitsland toe. Oké. Okay. En dan moet ik om 7 uur bij een meubelfirma lossen. Oh. En dan heb ik een tweedaagse rit uh, door Duitsland, uh, een beetje volgens mij een beetje door de Eifel heen. En uh, ik hoop ja, dat dus het met deze sneeuw uh, ja, niet gedoe. zo makkelijk werkt. Hé, hey, en Martijn, waar slaap je dan? In je auto? In je, in je, in je cabine? Ja, in mijn cabine. Dat is wel uh, comfortabeler dan je zou denken hoor. Dat, is, uh, dat valt reuze mee, je hebt een standkachel met een... Uh, dus de verwarming, die kan je dus heel de hele nacht aan laten staan. En dat, die verwarming zit precies onder mijn bed. Oh, dat is lekker. Ik heb een bed met een uh, lattenbodemtje. dat dus ja. is perfect. Oh, dat lijkt, me, dat lijkt me eigenlijk wel leuk ook. Ja, en ik, ik doe me ook soms als ik dan geen, uh, niet bij een truckstop kan staan, dan uh, moet ik me soms buiten in de open lucht uh, douchen. Oh, arme jongen. Oh. Daar heb ik zo. Uh, daar heb ik zo, nou, dat vind ik ook helemaal niet zo'n probleem. Want ik heb dan zo'n. Uh, een soort camping-jerrycam-achtig uh, uh, ding. Hè, ja. Met zo'n kraantje erom. En die, die zet ik dan uh, aan de passagierskant van de, de, de cabine. Ja. En dan als ik dan buiten sta, dan staat hij precies op de hoogte van mijn uh, gezicht, zeg maar. Ja. Of van mijn schouders, zeg maar. En dan uh, duw ik mijn hoofd er een beetje onder. En dan, uh, ja, dan, kan me, dan kan ik me helemaal wassen. Ja, maar Martijn, dat ga je niet. Uh, met, min, uh, met, met min acht ga je dat niet doen, toch? Jawel hoor, ik ben, uh, top. ik ben er wel aan gewend geraakt. Uh. Je bent echt een keiharde ijzeren held, een echte een Jan de Wit zou ze zeggen, zou mijn vader gezegd hebben. Zeg, uh, kom je uit Helmond? Ik kom uit Helmond, hè? ja. Nou, daar, daar, daar komt mijn familie ook vandaan, mijn moeder komt er vandaan. Oh, wat leuk. Maar ben jij geboren getogen, Helmondse, Helmonder? Ja, ja, maar mijn, mijn vader komt uit Utrecht en mijn moeder uit Den Bosch. Dus ik praat, ik heb niet de echte de saccent Nee, daar da, da, kan ik helemaal niet horen aan jou, ja, nee. Ja, uh, ik, ben, ik ben wel in Helmond geboren. Dus wel in Helmond geboren, ik, want mijn oom die zat bij de keienbijters. Oh, ja, ja, ja, ja. Huh? En, en die zegt dan van, ik, ik, ik, ik schuip u met een spitse ze het knal in. Ja, de carnavalsvereniging. Hou stil, slauw af. Ja, maar het het het het het het het het het het het het het het het het is het het Ja, het is het het het het het het het het het het het het het het het Ja. het het met Helmond ja dat geloof ik ook wel ja dus, uh, mijn mijn opa die woonde het het het Sanders, maar ja, goed, oké. Okay. Nou, we dwalen helemaal af. Maar weet je waarom we afdwalen? Omdat ik zie wat jouw antwoord is. En uh, ik ga het laatste fragment lezen. Dan weet jij misschien dan hoe laat het is. Maar dan wil ik toch even voorlezen, ja? Dus blijf aan de lijn. Ja, ja. Goed, komt-ie. En zo proberen ze ervoor te zorgen dat de rechtszaal... een wel heel erg grote dip en dans krijgt. De hele burgerij... Ze zijn niet met erg veel gelukkig... maar ze geven wel de indruk dat al hun vakbroeders... net zulke clowns zijn als zijzelf. Rechtspraak. Het lijkt ons een tamelijk fundamenteel dingetje. Die rechtsstaat van ons heet niet voor niks zo. Nou, voor niks gaat de zon op. En recht is handel. Net zoals de bonuskoffie in de supermarkt. Die supermarkt heeft een lollige bedrijfsleider. Maar ja, die is bedacht. En deze jongens zijn echt... En ze hebben een trucje. Ze zaaien verwarring door een vak met entertainment te mengen. Wij willen een verzetje en dat leveren ze ons op bestelling. Het zou niet mogen, moeten mogen. Zouden we ook eens een zaak van moeten maken. Nou, zeg het maar, uh, Martijn. Ja, ik dacht aan een advocaat. Ja, aan, aan al die advocaten. Advotainment. ja. Advocaat, ik dacht meteen aan Moskovic, die eerst een broer jarenlang zwart is te maken, mijzelf niet veel beter. Nee, precies. Nou, het gaat om uh, Gerard Sprong, om uh, Bram Moskovic, op uh, Hidema. Dat hele stelletje die, ja. Uh, nou ja, goed, uh, graag uh, op tv zijn. En, uh, ja, die graag op televisie is, precies. zijn en zo uh, hun mond ook niet echt kunnen houden. Hè? Nee, precies. Ik vind het wel mooi samengevat met, het, met de term advertainment. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, uh, Martijn, blijf laat aan hem de... Le uh, Laten we maar lekker met Albert van en Onderhoes in de sauna gaan zitten. Ja, hè? ja. Uh, ik denk dat hij binnenkort uh, vrije tijd genoeg heeft. Dus, uh, dat denk ik ook, ja, inderdaad. Maar ik vind dat je een heel leuk uh, programma hebt. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik het kan uh, luisteren. Want normaal, uh, normaal sta ik wat uh, later op, op maandagochtend. Ja. Maar, uh, nou, leuk, leuk dat je luistert en uh, blijf luisteren. En een uh, goede rit straks. Ja, ik, uh, ik kan jou tot... Uh, tot in Duitsland ontvangen, tot uh, 50 kilometer over de Duitse grens en nog wel blijven ontvangen. Oké, okay. nou dat betekent nog wel een uurtje. Nou, hartstikke goed. Uh, ja. Blijf nog, nog even aan de lijn, dan noteert uh, Vincent je, je adres en dan uh, krijg jij een cadeautje toegestuurd van uh, Joke Hoog van de Karo. Ja? Nou, serieus, dat wist ik helemaal niet. Ja, je hebt gewonnen, ja toch? Oh, wat een verrassing zeg. Oké, okay. ja. hey, goeie ja. rit. Dag, dag Martijn. Oké, okay, houden we. Hou uh, nou, dat is toch leuk dat het geraai is. En wat gaan we doen? Um, oh ja, dat is weer een uh, nieuwe... Uh, Rough Guide to Blues Legends. En dit keer Howling Wolf. They call me the house. je door. Goed, uh, word mijn Facebook vriend Adeline van Leer. Dat deed Daan Hofman ook en hij stuurde mij zijn lied. Ja, daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Kom nog eens dansen, kom nog eens zweten. Om te vergeten waar het ooit begon. En wat dacht je dan dat je haar hebben kan? Zonder scheuren in je kleren, zonder krassen op je. Bye. Neem maar mee en maak haar blij. Geef haar al van mij. Laat haar gaan, het staat haar goed. Niemand ziet haar. Toen was je opeens afgelopen. Dat is dan ook al weer raar. Maakt niet uit. Wat gaan we nog meer draaien? Oh ja. Dat heb ik dus al, al heel lang uh, in de reserve liggen. Dat is een Waalse Belgische. Klinkt lekker. Uh, en ze heet uh, Noah Moon. Ja, hebben jullie hem? Komt hij? Misschien komt hij. Ja. spent all my money today Now my pockets are truly empty But I don't care cause the sun is shining on my way And the wind is blowing me away It's a new day and you start a new life so let me ride Cause I'm on my way, on my way, on my way to paradise Well I'm on my way, I'm on my way to paradise I'm on my way, I'm on my way, yes I'm on my way